Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De hoofdredacteur van de kritische Turkse krant Zaman is ontslagen. En de redacteuren van de krant, die vandaag wilden werken, zeggen dat ze niet meer in het computersysteem van de redactie kunnen. Zaman bericht kritisch over de regering. De krant heeft banden met de moslimprediker Gülen. Dat is een tegenstander van president Erdogan. Hij woont in de Verenigde Staten. En in Syrië zijn deze week bijna 700 mensen om het leven gekomen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Dat behoort tot het anti-Assad kamp. Dit was de eerste week van het staakt het vuur in Syrië. Het ging vorige week zaterdag in en het geldt voor twee weken. In die periode moeten de belegerde steden hulp krijgen. De strijdende partijen beschuldigen elkaar over en weer van schending van het bestand. Er zijn wachtrijen op de website van de Belastingdienst. De dienst meldt dat de server traag is... doordat er 40.000 mensen zijn ingelogd om aangifte te doen. Dat is het maximum. Er was ook korte tijd een storing bij DigiD. Sinds 1 maart kunnen mensen aangifte doen. Op dag 1 was er al direct vertraging... doordat veel mensen tegelijk online waren. Het advies van de Belastingdienst is om het op een ander moment te proberen... bijvoorbeeld door de week overdag of laat in de avond. En wintersporters op weg van en naar de Alpen hebben vanochtend last gehad van de hevige sneeuwval. De situatie is inmiddels wat verbeterd, maar vanavond wordt meer sneeuw verwacht. In Frankrijk werd code Oranje uitgevaardigd. Een aantal wegen was dicht. De meeste zijn nu weer open. Vanmiddag worden vooral problemen voor het verkeer verwacht in het zuiden en van Duitsland, pardon, het zuiden van Duitsland en Oostenrijk. Het weer, tot slot hier, bewolkt met soms wat opklaringen. Langs de oostgrens kan nog wat neerslag vallen. Vannacht ook kans op een bui en kans op nevel of mist. De temperatuur ligt iets, op of, uh, iets onder of op het vriespunt. En morgen is het bewolkt met enkele buien bij een graad of zes. Dit was het NOS Show. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ik zou zeggen, allemaal een uh, hele goede middag. Hier is hij weer, ondergetekende Fred Heij, hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9. Ik zou zeggen, uh, blijf lekker luisteren, want uh, ja, zo direct uh, in het eerste uur hebben we Nienke de Ruiter aan de lijn. En uh, ja, natuurlijk haar, uh, haar nieuwe single. We gaan lekker verder met uh, Billy Ocean en Love Really Hurts About... Ja, uh, yeah, nee, Without You. Ja, zo was het. dat toch? Billy Ocean en uh, Love Really Hurts Without You. En dat allemaal hier op die 106.9. Zo direct uh, ninke eruit in de, uh, in de aanzending. Ja, in de uitzending. En uh, ja, ik ga alvast een plaatje draaien ja, eigenlijk uh, van haar uh, uit, uh, uit het verleden. En ze hebben het over uh, Kijk Me Aan. En voor degene die dat uh, Die haar nog niet kennen. Luister zo lekker. Hey jij. Hey wie denk je wel? you dance.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 Daniel Lopez, and I will never stop you. Yo, you, you love, weet ik veel, ja zoiets, en uh, ja u luistert natuurlijk naar ZFM Entertainment for you, vanaf uh, de locatie Zandvoort, en dat allemaal op die 106.9, en uh, ja zo direct uh, ja, gaan we contact maken met uh, Nienke eruit hè. eerst gaan we nog een plaatje draaien van uh, deze Zandvoortse zanger Yves Berensen. en hij over een droomvrouw, Waar zijn ze? Is het is toch weer een uh, heerlijk weer hier in Zandvoort. Het antwoord. zonnetje schijnt. Ik hoop uh, bij u ook. En uh, ja, we hebben natuurlijk. Uh, iemand in de uitzending. En ik zou zeggen: hele goede middag, eh, eh, Hey, Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, hoe is het met jou? Ja, gaat eigenlijk heel erg goed. Hier in Friesland. Ja, het ja, is een aardige afstand. He. Ja, zeker. Ja, nee, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ik bedoel, het is, uh, het is best wel druk nou ook met, met interviews en, uh, en, en dingen. Vanwege een nieuwe single, natuurlijk. Nieuwe ja, de single nieuwe weg. single, inderdaad, daar, daar bellen we natuurlijk over. Maar ja, de, ja sowieso ook. Uh, ja, leuk dat je nog even de tijd hebt genomen, uh, ondanks uh, de kleine. Want ja, je bent pas bevallen, oh, ben natuurlijk. Blij, ja. Ja. <laughs> ja, het is uh, nog maar een. Uh, even kijken, wat is het? Een uh, maandje of vier, uh, vijf? Wat is het? Vijf, ja, klopt. Ja, ja. ja. ja hij is er nog maar net, maar we hadden het stiekem net uit buiten de uitzending ook al even. Oh, hij is zo makkelijk en wat, Dus ik heb er eigenlijk uh, meer plezier van als uh, nou ja, last kan je niet noemen natuurlijk, maar eh, uh, ik heb een hele hoop plezier van. Ik geniet er echt uh, oh, geen idee. van. Ja, ja, die, nou, die last die je krijgt, uh, als je die dan krijgt, dan uh, nou ja. Dan zal het waarschijnlijk zijn als ze gaan uh, puberen. Dat zou Dat ik net zeggen inderdaad, ja. <laughs> <laughs> als er drankjes in beeld komen, ja. ja. Hey, ja, dan maar... moeten we nog even wachten. Ja, hey, maar uh, het is ja natuurlijk een tijdje tij stil geweest. Ja. En uh, ja. Nu weer een uh, werk aan een comeback. Ja, klopt. Ja, ik, het is eigenlijk drie jaar geleden dat er een single van mij uh, uit is gebracht. En uh, uh, ja, ik was eigenlijk druk met, met, met van alles. Ook gewoon wel optreden hoor. Was het wel ietsjes rustig geworden. Maar ja, ik had ook een eigen bedrijf had ik opgestart. Want ik ben ook nog uh, haastelisten Of volgens mij Daar was ik druk mee bezig. En uh, toen had ik eigenlijk vorig jaar, begin van het jaar, had ik een nieuwe single klaar liggen. Maar eigenlijk, uh, uh, <laughs> kort nadat ik het had ingezongen en dat het klaar was, uh, kregen we het goede nieuws dat, wij een, uh, dat ik zwanger was. Dus dan dachten we ook van ja, tegen de tijd dat we ons uit gaan brengen. Want het is nogal een vrolijk zomersnummer. Zij zeiden van ja, weet je, dan, heb ik al een, dan ben ik al zoveel maanden ver. En ja, dan vond ik het eigenlijk niet echt een goed idee om. Uh, of wij vonden het geen goed idee om om dan. Met promotie van de singles en optredens en zo. En, want als je met zoiets weer gaat beginnen, moet je gewoon wel optimaal uh, bezig kunnen zijn. En we zeiden van nou is het lekker tijd om zwanger te zijn, om moeder te worden. En uh, dus die uh, hadden we op de stapel ingelegd. Want toen zeiden we ook van nou ja, hè, na de carnaval ja nou, oké, okay, uh, en dat was dit nummer dus uh, die uh, nu uitgebracht is? Nou eigenlijk niet, maar ja, na de carnaval en zomer ziet je dat het niet echt was. Nou <laughs> ja, ik, ik, ik begreep <laughs> ook dat je, dat je inderdaad, uh, even kijken wat was het, net voor de carnaval uit te brengen. Ja, ja, nou ja, we hebben net een ja, na net, nou inderdaad en, en, en toen zei mijn vriend op een gegeven moment, gooi hoor waarom doe je niet zo'n zo'n nummer? En ja, voor de mensen die hem zullen uh, horen, uh, een aantal daarvan die zullen hem wel herkennen, want het is een, een oud nummer uit uh, het jaren 1987 van André Hazes. Ja, ja klopt. En uh, ja, ik kan wel niks roos zeggen, maar het is gewoon, mensen <laughs> herkennen het toch? En uh, ja, mijn vriend zei, god, waarom doe je niet eens een nummer van hem? Want ja, ik zing het, normaal zing ik ook wel liedjes van hazes en andere artiesten ook wel. En uh, tijdens de optreden en zo. Hij zei, goh, dat, dat, dat klinkt best wel bij je. Dus uh, nou ja, toen hoorden we een week, een week, later, of eigenlijk mijn vader. Die hoorden, nummer, god, dit, dit is het gewoon. En toen, ja, Uiteindelijk is het zo dan tot stand gekomen dat we dit nummer als eerste uit zouden brengen. En het vrolijke zomer zijn nummer maar over een paar maandjes. Ja, nee, dan, dan hoop je sowieso alsnog te horen of te zien hier in de studio. Dat zou ook wel leuk dat zou zijn leuk natuurlijk. Zijn. Ja, ja. ja, zeker. Maar even kijken hoor, het optreden deed jij toch gewoon ook... Tijdens die zwangerschap nog uh, bij je vader, toch? Begreep ik? Klopt, dat ja, wel, okay. ja dat wel. Ja, niet ja. een hele avond maar af en toe even een paar liedjes en zo. Kijk, dat is dan toch eigen, dan kan je gewoon zo weer weg. En ik heb ook nog een paar optredens gedaan, maar dat was nog een beetje in de beginperiode, zeg maar. Ah, okay. Dat dus was het nog niet heel erg zichtbaar. En er zijn wel zangeressen die gewoon lekker met een volle bol toeteren ja. op het podium staan. Maar ik, nou nee, ik was hartstikke trots op mijn buik natuurlijk, logisch, maar dan ga ik niet op een podium staan. Want jij ja, bent toch vaak dan in in, in cafés of in gelegenheden waar druk is en moerig. En vind ik prachtig, maar niet als je een kleine in je meedraagt. Dus nee, dan... inderdaad. Maar uh, ja, ja, je... vader kon ik gewoon zo weer weglopen en uh, iedereen een fijne avond wensen en uh, toeloe. <laughs> ja, nou ja, gelijk heb je. Kijk, ik bedoel. Ja. Kijk, want je cafés zit ook een vrijlijke, toch? Klopt, ja. Ah, ja. ja. Ja, ja, het is heel gezellig. Het is een kleine, ja, een feestcafé eigenlijk. Ik stond eerst iedere, nou ja, wanneer ik vrij was natuurlijk, zaterdags achter de bar. En dan was ik echt, ja, een beetje een Hollandstalig feestcafé. En ja, er wordt eigenlijk van alles gedraaid hoor. En helemaal sinds ik weg ben, dan ja, wordt er ook weer wat meer Engels gedraaid. Of weg ben. En nou, inmiddels sta ik er wel weer één keer in de maand, maar... Uh, ah, oké. Okay. Dus, nee, dus je ja. is daar niet, zeg maar, uh, ieder, ieder weekend eigenlijk uh, achter de bar nee, te zingen? Nee, nee, maar dat is... Dat komt eigenlijk vanwege onze gezinssituatie. Mijn, uh, mijn vriendje zit in het leger, dus die is eigenlijk alleen weekends uh, thuis. Ja, ik ja, ken het. Ja, zo de week een dagje, maar... Ja, herken je het? Ja, ik herken uh, het. Ah, oh, zit je zelf ook heel uh, gaande in het leger? Nee hoor, niet meer. Gelukkig niet meer. Niet meer? Nee, nee, niet nee, meer. nee. Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, mijn vriend is dus nog wel. En die zit in Garderen. Nou ja, als je naar gaat Garderen en Vraagdelen, dat is nog een afstandje. Dus ja. Al... Ja, dus zijn van niet ieder weekend uh, meer op stoppen. Oh. Nou, wel weer optredens dan, uh, nou ja, ook. Ja, ja, ja je, moet, je moet natuurlijk ook oppassen hebben. Dat, uh... Nou, dat hebben we wel. Oh, okay. uh... okay. <laughs> maar je bent natuurlijk in eerste instantie, gezin is het allerbelangrijkste. Ondanks wat je allemaal leuk vindt, gezin is het allerbelangrijkste. En uh, je moet elkaar uh, wel uh, tijd voor elkaar nemen. Ja, natuurlijk. En je moet ook tijd voor ja, elkaar ja. nemen. Het is allemaal een beetje, ja, indelen. Ja, ja. Om ja, het zeker, maar te zeggen. Zeker. Ja, maar dat gaat heel goed. Ja, en uh, je nieuwe single gaat ook goed volgens mij? Ja, nou, hij, hij uh, nam, het, nam het net uit, nam het twee dagen. Ja, en, uh, ja gisteren eigenlijk, hè? Ja, ja, gisteren. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja, ik ben er bijna iedere dag mee bezig geweest. Dus op een gegeven moment ben je even kwijt van, goh, wanneer is ook het weer de release dag, dat gisteren was. Dus het ja, nee, nou, het was gisteren, 4 maart. <laughs> ja, ja, ja, klopt. Nee, maar uh, ja, een hoop reacties. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, natuurlijk er zijn ook echt van die echte hazesfans die zoiets hebben van joh, van haas moet je afblijven. En die hebben dan echt zo'n feeling met, ja, met hazen En dat begrijp ik ook heel goed. Maar ja. dan denk ik echt van ja, Ja inderdaad. is ook geweldig. Ja, nee, <laughs> maar ik, ik bedoel. Ik bedoel dat. Uh, ja, waarom zou jij het niet mogen en de rest wel? Dus uh, ja, ik snap ja. het verband niet helemaal. Nee, maar het is, het is ook geen kwestie van mogen natuurlijk. Ja, kijk, er zijn een hele hoop zangers die wel wat gecoverd hebben van, uh, van Hazes. En, en uh, ja, niet allemaal zijn succes geworden natuurlijk. Die van bijvoorbeeld Frans Duits, Dat was natuurlijk een ongelofelijk succes. nog Ja, steeds. ja. En, ja dat, uh, uh, dat was ook uh, echt uh, de lookalike, Ja, dat was inderdaad... Uh, ja, die hebben wel een hoop van elkaar. En, uh, tenminste, ja, wel een... Kijk, een zanger en een zangeres kan je niet, niet vergelijken. En nee. als ik normaal ook... Uh, uh, Sorry, ik begin te lachen, maar dat komt omdat er iemand in de huiskamer aan het zingen is. Dat is die kleine van mij, die begint ook al vroeg. Oké. Okay. Oh, nee, nou is hij weer rustig. <laughs> ik sta net even in de hal te bellen, maar... Uh, uh, kijk, een zanger en zangeres kan je niet zo gelijk. En met dit optreden, ja, dat doe ik wat ik ook aangaf. Ik doe dan ook liedjes van, van André Hazes, dus dan zeggen ze... Oh, oh, wat leuk, weet je wel, zo. Ja. Omdat het heel anders is. Dat is... Uh, uh, nou ja, Appels moet eerst vergelijken. Ja, ja, inderdaad. Je kent nou, niet vergelijken, maar het is, ja, ik vind het gewoon uh, goede muziek. En daarom vind ik het ook heel erg leuk om een nummer van hem uh, eigenlijk een beetje eigen te maken. Ja, ik, uh, ik ken het nummer hartstikke goed. Dus uh, ja. mij viel het ja, gelijk is op... Uh, wel sorry? De, ik zei, dat is wel leuk, want een hoop mensen kennen hem niet. Oké. Okay. Nou ja, ja, ik ken hem wel van Azus, sowieso. Ja. Want ja toen, uh, ja, toen was ik zelf ook nog uh, uh, jong, laat ik het zo zeggen. <laughs> nou niet meer. Uh, nou ja, ja, ik voel me nog wel jong. Laat ik het zo zeggen. Okay. Nou, maar ik, ja, ik ja, behoor al goed. tot, uh, tot uh, ja, de middelbare leeftijd zo wat. Dus. Ja, Oké, okay. ja, maar dat is de tweede jeugd toch? Ja. ja zoiets nee, he. Wat noemen ze zo na de veertig dan. dan uh, het café zeggen ze dat. Ja, Oké, okay, <laughs> ja, na de veertig begint de tweede die tweede jeugd hè? He? Ja. Hey, maar uh, ja. Kijk hoor, de meeste mensen die, die jou niet kennen, uh, ja, die moeten dan toch maar eens gaan googelen. Eh, want je doet, ja. uh, doet veel meer als uh, alleen maar uh, een hazesnummertje uh, wat je nu oh, hebt Oh ja, zeg maar. sowieso. Ja, ja. ik uh, meen me nog uh, te herinneren, Marco Verbeek volgens mij. Marco Verbeek, inderdaad, ja. klopt. Ja. Ja, uh, ja, daar heb je toen ook nog eens, uh, geloof ik, twee nummers mee samengezongen. Dat klopt inderdaad. Ja, daar heb ik toen twee duetten opgenomen. Oh, sorry, dat was even de, waren de mooie klanken ja. van mij, joh. Ja, hij, hij is er mee eens. <laughs> hij is, ja, maar die begint al vroeg met zingen, joh. Dat gaat heel goed. Ah, <laughs> nou, dat, dat zit gewoon in het bloed, hè? He. Ja, maar met Marco, ja, dat is uh, nou een paar jaar geleden inderdaad. En ja, het waren twee uh, nederpopnummers. Wij kwamen uh, elkaar eigenlijk tegen bij een uh, interview. En dat klikte wel heel goed. En we zeiden van, goh, jutje, we kunnen wel wat samen zingen. En zo is het eigenlijk gekomen toen met uh, Marco. Ja, ja want dat, uh, ja, dat klonk ook wel uh, aardig. Ja, dat waren leuke ja. nummers, ja, ja absoluut, ja. ja het was uh, eventjes wat anders als uh, de, oh. de, de Hollandse Tearjerkers, zeg maar. Ja, ja. Eh, want uh, oh. even kijken, dan, uh, dan heb ik het over, uh, dan wordt het weer zomer. Uh, ja. en daarna kreeg je wat, uh, wat uptempos in de kantine, de marine en ja. Uh, ja, wat meer de feest, ja. Ja, meer de feest, uh, uptempo. ja. Nee. Ja, weet je, ik, ik trad een hoop op, op uh, ja, van die nee, piraatfeesten, feestenten, hoe je het noemt, en ja, daar weet je, daar is het allerbelangrijkste eigenlijk, ja, leuk, mooi zingen, leuk zingen, dat is, natuurlijk, wat hoort erbij, maar, weet je, mensen willen vermaakt worden, en ze willen gewoon een gezelligheid, en, en lekker met een drankje, en gezellig kletsen, en dansen, en ja, dan zijn dat soort nummers, dat zijn toch wel hele geschikte nummers om dan uh, in je repertoire te hebben ja inderdaad als je, als je, en zeker als je wat, uh, wat water in je nog hebt dan <lacht> ja. dan gaat dat Laat helemaal water, best ja, <lacht> ja. Nee, maar uh, hey, ik ga het, uh, lekker zo het nieuwe nummer draaien van je ja, rot zo je zegt het maar en hey, ja. ja ik uh, ik ga dadelijk uh, toch ook nog eens uh, een nummertje opzoeken met uh, Marco Verbeek Luc, uh, ja. en, en ik meen me te herinneren dat die, uh, hoe ver rijkt uh, jouw horizon volgens mij, heten. Nou, dat klopt heel goed. Ja, he? ja. ja. ja. helemaal. Ja. Dus dan, uh, ja, dan gaan we dat doen. Ik zou willen zeggen, in ieder geval uh, bedankt voor uh, jouw tijd. Ja, nou, en, jullie. En, ook, en, ook, en bedankt ja. de kleine ook voor de tijd, natuurlijk. <lacht> <lacht> <lacht> nou, het zou me niks verbaasden, ik straks naar binnen lopen dat ik dan gewoon lekker ligt te slapen. <lacht> ja, of komt uh, eraan, maar goed. <laughs> ja, ja nee, maar, nee, maar jullie ook heel erg bedankt. bedankt voor de interesse ook. Want als het ben je natuurlijk uh, super blij uh, ja, met ja, de, nou, de, de radio-tijd. Uh, bij CFM uh, Zandvoort ben je altijd welkom. En ah, zowel nou, uh, telefonisch als, uh, als, uh, als in de studio. En uh, ja. ja, zeg ik, ik hoop je de volgende, uh, volgende single uh, hier in de studio te mogen ontmoeten. Ja, nou dat zou zeker leuk zijn. Ja, eh? Dan moet ik wel eens even een rondje maken. Dat kon goed. Ja, en doe maar even een uh, groot rondje ja. Nee, maar ik bedoel, hè, rond je interviews dat doen we normaal, doen we dat ook, weet je. Wordt allemaal ja. gewoon, gewoon goed gepland. Dan ben je een paar dagen lang, ben je gewoon helemaal, uh, nou ja, eigenlijk de wereld uit om, uh, om uh, bij de mensen langs te komen. Dat is toch altijd net even wat gezelliger of persoonlijker als aan de telefoon. Ja, dat wel. Nou, maar goed, ja. de, de, de gezinssituatie laat het uh, momenteel eventjes niet toe. Dus ja, het is niet anders. Nee, maar uh, zo kan het ook, toch? Ja, wel, natuurlijk. <laughs> en ik, uh, ja... Ik ga hem lekker draaien voor je. Ik zou Helemaal zeggen, goed. blijf nog even luisteren. Ja, ga ik uh, doen. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Helemaal goed, een heel hey. fijne avond nog. Zelfde. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. doei. Hoi, hoi. Iemand zei me, ik moest jou niet vertrouwen.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 En Rotzooi, je zegt het maar, haar allernieuwste nummer. Gisteren uitgekomen, 4 maart 2016. En uh, nu te horen hier uh, bij ZFM. En uh, even kijken hoor. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan een uh, lekkere uh, gouden draaien van uh, de, de, de Great Dance Clearwater. En uh, have you ever seen The Rain? Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur is dit entertainment voor je ondergetekende veertij. Look die 106.9. En we gaan lekker een verzoek, een plaatje draaien. Ja, en die, die wordt aangevraagd door Susie Davis daar in dat uh, verre Amerika, oftewel Texas, in de buurt daar. ja, ja, ja, zei ja, ze. Ja, en uh, Susie, goedemorgen voor daar. En uh, ja, hier uh, is het uh, allemaal een goede middag. Haast, haast een goede avond. Uh, Susie, Susie Davis, jij wilde een plaatje horen van Alan Jackson. En remember when. Blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainer for you Ondergetekende tegene op 106.9. Heart. We lived and learned Life through curves There was joy There was hurt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 Dat geen lekker romantisch nummertje is. Alan Jackson, remember when? En dat was allemaal voor Susie Davis daar uh, ja, in de buurt van Texas, Amerika. En ik uh, zou zeggen, ik hoop dat je ervan genoten hebt, Suzy. We gaan verder met die Mani. En where are you? I see a picture in a frame. I see a face without a name.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 Ja, dat was die dan. Die gezellige zomer, zomerse plaat van uh, Juan Pardo en uh, Noam Miables hier bij die, uh, die 106.9 CFM Entertainment for You tot uh, klokjes van uh, 7 uur. En uh, ja, we gaan er nog een plaatje doen. Uh, poef, ik, ik kom helemaal niet meer uit voor de... We gaan nog uh, een plaatje doen. Ja, tot de klokjes van zes uur, oftewel het nieuws van zes uur. En uh, ja daarna zijn we weer bij u terug. En dan gaan we dadelijk uh, nog eventjes een telefonisch contact maken met uh, Ramon Beense. Dus uh, tot die tijd, zes uh, uur, Gerard Joling en de nacht voorbij.